9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Zwangeren krijgen steeds meer en steeds vaker te maken met discriminatie. En opnieuw duikt er een gevaarlijke bacterie op in ons eten. Moet er zo meer over? Hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Want 40% van het kalfsvlees en 13% van de biefstukken... is besmet met die bacterie, de ESBL-bacterie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond... in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Mensen worden niet ziek van die bacterie... maar die kan wel vervelende gevolgen hebben... zegt Babs van der Staak van de Consumentenbond. Als je die ESBL-bacterie in je lijf hebt, als je daar drager van bent... en je gaat een antibiotica-kuur doen omdat je ziek wordt... dan kan het zijn dat die antibiotica niet werkt. En dat is zo dat nu al heel veel antibiotica... Uh, resistent is voor deze bacterie. En dus ja, dat kan een probleem zijn, want dan kunnen ziektes niet behandeld worden. En de SBL-bacterie ontstaat door overmatig gebruik van antibiotica in de veeteelt. De Consumentenbond adviseert om vlees niet rauw te eten... en snijplanken en vleesmessen goed af te wassen. Het geweld in Stockholm breidt zich steeds verder uit. Voor het eerst waren er vannacht rellen buiten de Zweedse hoofdstad. In het stadje Södertelje, op zo'n 10 kilometer van Stockholm... werd een auto in brand gestoken en werden vernielingen aangericht. Ook in twee wijken in Gothenburg waren vannacht autobranden. De rellen braken zondag uit nadat de politie een man had doodgeschoten. Volgens correspondent Rolien Kreton speelt er meer. Als je rondloopt in die wijken... dan merk je dat er gewoon ook heel veel frustratie is... Mensen voelen zich uh, slecht behandeld door de politie. Uh, dit zijn wijken met bijna alleen maar uh, immigranten. Uh, waar de werkloosheid heel erg hoog is. Dus ja, mensen leven eigenlijk een vrij uitzichtloos uh, bestaan. En ook zou een deel van de relschoppers uit sensatie op het geweld afkomen. Steeds meer vrouwen maken melding van discriminatie op het werk tijdens hun zwangerschap. Dat zegt het college voor de rechten van de mens. Ze krijgen bijvoorbeeld geen contractverlenging of salarisverhoging. En soms moeten zwangere vrouwen vakantiedagen opnemen voor een bezoek aan de verloskundige. Vorig jaar deed het college 60% meer uitspraken over zwangerschapsdiscriminatie dan voorgaande jaren. Volgens het college hebben jaarlijks 65.000 vrouwen last van die discriminatie. Het college voor de rechten van de mens begint vandaag een campagne... om zwangerschapsdiscriminatie meer onder de aandacht te brengen. In het Himalaya-gebergte worden vijf bergbeklimmers vermist. Volgens de Nepalese autoriteiten is de kans klein dat ze nog leven. Het zijn twee Hongaren, twee Nepalezen en een Zuid-Koreaan. Ze beklommen de Kanchenjunga, de op twee na hoogste berg ter wereld. De vijf zijn op bijna 8 kilometer hoogte uitgegleden en waarschijnlijk in een ravijn gevallen. Het aantal ambachtelijke bierbrouwers in Nederland is het afgelopen jaar flink gestegen. Vaak zijn het eenmanszaken die speciale bieren brouwen. Er kwamen er veertig bij en in Nederland zijn nu ongeveer 160 hobbybrouwers. Ze brouwen honderden verschillende biertjes. Een aantal van hen houdt zich bezig met het in stand houden van oude biersoorten zoals kuitbier. De ambachtelijke brouwers worden niet rijk van hun passie. Het lukt een aantal om er hun beroep van te maken, maar vaak produceren ze te weinig om veel te verdienen. Dit jaar gaan minder Nederlanders op zomervakantie dan vorig jaar. Volgens onderzoeksbureau NBTC Nipo is het aantal mensen met vakantieplannen gedaald met 300.000 ten opzichte van vorig jaar. Wat neerkomt op een daling van 3 Bij elkaar gaan nog altijd meer dan 10 miljoen Nederlanders op vakantie naar binnen- of buitenlandse bestemmingen. Spanje, Italië en Frankrijk zijn de populairste vakantielanden. Van de mensen met vakantieplannen moet een kwart nog boeken en 15 gaat op de Bonnefoy. Dan het weer nog buien de meeste in het zuiden en westen. In het noordoosten en oosten is nog som. En het wordt 10 tot 13 graden. Morgen in de loop van de dag regen en het wordt 10 tot 14 graden. Jolanda van der Velde, hoe is het inmiddels op de weg? Het is uh, ja, eigenlijk een vrijdagspits volgens het boekje. 30 kilometer staat er, korte dagelijkse files rond Amsterdam. Het enige wat opvalt is de aanrijding op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat tussen de knopen de Galder en Sint-Annebos 7 kilometer. Tussen Ulverhout en knooppunt Sint-Annebos is de rechte reis ook dicht. Gaat nog eventjes duren volgens Rijkswaterstaat. Verkeer richting Utrecht kan daarom het beste omrijden vanaf knooppunt Galder via de A16 en de A59.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 Dat is schattig. Ja, voor zwangere vrouwen levert het niet alleen maar plezier op hoor. Ze worden massaal gediscrimineerd op het werk. Straks meer daarover in uw Radio 1 Journaal. Eerst biefstuk en kalsfilet. Ja, dat klinkt lekker, maar dat is het niet altijd. De Consumentenbond maakt zich namelijk zorgen over de besmetting van rundvlees met de ESBL-bacterie. Uit onderzoek van de bond blijkt dat 40% van het kalfsvlees en 13% van de biefstukken besmet is met die bacterie. Met alle gevolgen van dien. Hoogleraar microbiologie Jan Kluitmans. goedemorgen. Goedemorgen. Ik zeg met alle gevolgen van dien, wat moeten we ons zorgen maken? Ja, we wisten dit al een beetje, want in 2009 hebben we onderzoek gedaan waar ook het rundvlees met ESBL besmet bleek. En toen was het de kip die alle aandacht trok, omdat dat in veel grotere mate besmet was. Maar het rundvlees was toen ook al uh, als besmet met ESBL uh, gevonden. Ja, maar goed, we wisten het al. En, en, en wat, uh, wat ja. zijn we dan nu meer te weten gekomen, meneer Kluidman? Ja, ik ken het onderzoek niet in detail. Ik heb uh, de getallen gezien ja, alleen in de krant... Um, wat we hiervan moeten leren is dat ja, uitgebreid de voedselketen besmet is met de ESBL, ja. en dat dat voor de mens ja, gevolgen zal hebben omdat we allemaal dagelijks uh, zullen moeten eten. Ja. En dat vinden wij als... Uh... Dokters die met zieke mensen te maken hebben... die we steeds moeilijker kunnen behandelen door die resistentie... vinden we dat wel heel zorgwekkend. Mm -hmm. Want wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Stel, um, ik eet um, drie keer per week uh, een kalsfiletje of een uh, stukje biefstuk... en ik bak het niet helemaal door, want dat vind ik dan lekker. Want wat zou er met mij kunnen gebeuren? Nou ja, het wordt zelfs vaak rauw gegeten. Hè? Dat is bij, bij rundvlees natuurlijk het zorgelijke bij de biefstuk. De, de carpaccio is een, is een rauw product. Uh -huh. En ja, daar moet je je dus wat meer zorgen maken dan bij goed doorbakken vlees. Ik, ik vind... eet ook wel eens steek tarta, dus dat de rauwe vlees met, ja. met een eitje erdoorheen. Dan ben ik helemaal gevaarlijk bezig, denk ik, of niet? Nou ja, daar moet je wel even over nadenken. Dat dat natuurlijk wel een bron van besmetting kan zijn. En uh, we weten niet precies wat het gevolg voor de mens is. Ik kan me er niet veel goeds bij voorstellen. Maar hoe groot het probleem is van zo'n besmet product voor de mens... dat is. In, uh, tussen de wetenschappers een, een, een voortdurende bron van discussie... omdat dat heel moeilijk vaststellen is. Iedereen eet dagelijks. We ja. weten ook niet wat we twee weken geleden gegeten hebben. Dat, dat vergeet je ook weer. We zien wel dat er veel resistentie zit. We zien allerlei studies die laten zien dat mensen die veel vlees eten... daar ook wat vaker met die resistente bacteriën te maken hebben... Maar uh, hoe groot het risico voor u persoonlijk is, ja, dat kan niemand u op dit moment precies zeggen. en uh, ja, Daar zal echt heel snel goed onderzoek naar gedaan moeten worden. U zegt eigenlijk dat merkt u pas als u met een ontsteking in het ziekenhuis terechtkomt, bijvoorbeeld. Ja, je wordt er niet direct ziek van. Dat is ook het, het lastige te begrijpen voor de, de, de gemiddelde burger, zeg maar. Er zit iets in wat wij gevaarlijk vinden, maar als u het nu eet, of ik, dan word je niet direct ziek. Het, gaat nou. over, het kan overgaan in je darmflora, zoals we dat noemen. De bacteriën in je darm, daar zit een, een, een 700 gram bacteriën. Dat zijn gigantische hoeveelheden. En daar kan zo'n bacterie zich nestelen. En als u dan later ziek wordt, een blaasontsteking krijgt of naar het ziekenhuis gaat voor een operatie en u ontwikkelt een infectie, dan zijn dat infecties die wij veel moeilijker kunnen behandelen. En we hebben nog één groep middelen die het voor ook die ASBL nog wel doet. Maar in het buitenland zien we dat die groep nu ook onwerkzaam wordt door nog verder gaan de resistentie. En als dat in die voedselketen terecht zou komen... en er zijn alle redenen om te zeggen dat ja, die kansen best aanwezig zijn... Ja. Ja, dan hebben we echt een groot probleem. En uh, we weten ook niet goed hoe we het op moeten lossen... omdat het probleem al zo ontzettend groot is. Ja, ja en de Consumentenbond zegt... Euh, antibiotica moet eigenlijk uit onze voedselketen verbannen worden in de veeteelt. Um, aan de andere kant zeggen ze, ja, bak rundvlees goed door. Dat is bij Bustuk natuurlijk een beetje jammer. Daar wordt het taai van. Wat we... is nou de echte oplossing? Ja, wij zouden natuurlijk wel willen dat die voedselketen weer vrij wordt van die resistentie. Maar als u ziet hoe groot die uh, problemen zijn, dat je bij MRSA, dat is een ander probleem wat in de voedsel zit, dat vrijwel alle varkensbedrijven besmet zijn, ESBL, vrijwel alle kippenbedrijven besmet, uh, de producten in de schappen zijn op uitgebreide schaal besmet, niet alleen in Nederland, maar de hele wereld, dan denk ik dat dit wel echt een probleem is wat we heel moeilijk weer terug zullen kunnen stoppen. En onze eerste prioriteit is nu om te zorgen dat het niet verder escaleert, dat die laatste groep middelen dan nog werk, werkzaam blijft en ondertussen proberen zoveel mogelijk dat antibioticumgebruik in die sector terug te dringen en ze maar een hygiënischere omstandigheden waardoor dat uh, niet als een lopend vuurtje van dier naar dier gaat. Ja. ja. En en biovlees heeft dat zin om, om dat dan maar te kopen? De studies die erover zijn zeggen biovlees zit uh, mogelijk ietsje minder vaak wat in, maar daar zit het ook regelmatig in. Hoe kan dat? Ja, omdat de keten van boven naar beneden uh, besmet is. En één uh, bedrijf kan zich heel moeilijk onttrekken aan dat grotere geheel. Omdat die dieren worden van het een naar het andere bedrijf versleept. De mensen kunnen het introduceren. Er zijn bijna geen bedrijven die echt helemaal zonder antibiotica werken. Dus uh, okay. nou. het is een groot en heel ingewikkeld probleem. Wat bij ons echt wel zorgen baart. Want iedere studie die gedaan wordt laat zien dat het nog weer verder is dan we al dachten. De, de, de vis is ook besmet, de, de groenten zijn ook besmet. Nou, houdt u maar op, meneer Kluitmans. <laughs> het beeld is duidelijk. Fijn dat u dat bij ons uh, wilde neerzetten. Oké. Okay. Jan Kluitmans, hoogleraar microbiologie... over het grote probleem van antibioticaresistentie. Ook vaak aandacht aan besteed in het Radio 1-journaal. Twaalf minuten over negen. Steeds meer zwangeren zeggen op hun werk gediscrimineerd te worden... Volgens het College voor de Rechten van de Mens... werden vorig jaar zo'n 65.000 zwangere vrouwen ook daadwerkelijk gediscrimineerd. Laurien Koster van het college, welkom in onze uitzending. Ja, goedemorgen. Kunt u vertellen hoe die vrouwen dan worden gediscrimineerd? Hoe worden ze ongelijk behandeld? Ja, uh, nou dat zijn eigenlijk heel sprekende voorbeelden. Uh, vrouwen die gaan solliciteren... Uh, die uh, krijgen al er mee te maken dat er uh, gevraagd wordt of ze een kinderwens hebben... Nou, daar mag je helemaal niet naar vragen, daar hoef je ook niet op te antwoorden. Maar veel vrouwen worden er toch mee geconfronteerd, die houden dat dan ook voor zich. Mm -hmm. Maar dan uh, zeggen ze het bijvoorbeeld bij het arbeidsvoorwaardengesprek. Hebben ze al te horen gekregen, ja, ik, uh, we gaan je aannemen, nog even een arbeidsvoorwaardengesprek, melden ze dat ze zwanger zijn, gaat het toch niet door de baan of op andere voorwaarden. Een um, probleem wat we ook zien is uh, bijvoorbeeld geen salarisverhoging uh, door zwangerschap. Omdat je het niet verdiend hebt dan? Um, ja, dat is dan het wat argument. precies de overwegingen van de werkgever daarin zijn, uh, is niet helemaal duidelijk. Maar misschien een soort angst dat men arbeidsongeschikt wordt... of dat men het inderdaad niet helemaal waar maakt. Ehm... Um, ja, en dan uh, als uh, het verlof geëindigd is, dan uh, uh, kan niet iedereen eigenlijk terug in zijn eigen functie. Hmm. Dat is iets waar vooral leidinggevende last van hebben. Hun functie is echt waargenomen door iemand anders en dan is die terugoverdracht vaak ingewikkeld. Ja, ja ik, ik denk dan, ah, het, het, het lijkt mij ook best lastig voor bedrijven om, om te gaan met, uh, met zwangere vrouwen. Omdat, ja, je wilt toch graag dat je bedrijf continuïteit kent. Erkent u ook dat het voor bedrijven ook wel ingewikkeld is om daar aan ja, te gaan? Er zijn natuurlijk een heleboel dingen lastig voor bedrijven. En toch hebben we geleerd met elkaar dat we regels hebben om, om alles goed te laten lopen. En dat mensen daarin beschermd worden. En uh -huh. vrouwen, uh, hebben we heel duidelijk met elkaar afgesproken, mogen niet uh, het slachtoffer worden van, uh, van discriminatie rond zwangerschap. Ja, en hoe verklaart u dat het aantal meldingen toeneemt? Uh, nou, vorig jaar uh, zijn wij uh, met, uh, op Vrouwen Rondvrouwendag met onderzoek naar buiten gekomen. Uh, het heeft veel aandacht gehad toen, uh, meteen, maar ook in het jaar door 2012 is dat blijven bestaan, die aandacht ervoor. Uh, wij verklaren daar uh, uit het grotere aantal meldingen. Het uh, is meer een issue. Het is waarschijnlijk ook onder de druk van de economische crisis meer een issue. Alle banen zijn op het ogenblik tijdelijke banen, zo ongeveer. Uh, ja, wordt je contract dan niet verlengd, dan uh, heb je een serieus probleem. Hmm. Dus de noodzaak om uh, er werk van te maken wordt groter dan ooit. En begrijp dat het college nu een uh, campagne start. Hoe gaat die eruit zien? Nog ja, meer aandacht de. Ja, www.zwangerenwerk.nl Oké. Okay. En uh, uh, ja, wij uh, doen dat om uh, nou ja, de vinger aan de pols te kunnen houden. Wat gebeurt er? Waar hebben vrouwen last van? Maar ook om vrouwen zelf uh, een uitlaatklep uh, te bieden... om ze de mogelijkheid te bieden advies van ons te krijgen. Eventueel echt een klacht in te dienen tegen de werkgever... En ja, de, de kennis te vergroten over de vormen die zwangerschapsdiscriminatie aanneemt. Veel vrouwen hebben namelijk wel die vervelende ervaring. Maar pas als je die ervaring analyseert, wordt duidelijk dat het om een verboden gedraging gaat. En dat het dus er niet, er niet mee door kan. En dat ze er ook geen genoegen mee hoeven nemen. Okay, dus dan zouden ze ook uh, juridische hulp kunnen inschakelen. Begrijp. Ja, ja, en het is belangrijk voor vrouwen. Het gaat natuurlijk om hun hun carrière, hun uh, loopbaanmogelijkheden, ja. ja. economische zelfstandigheid. Het ja. gaat om grote belangen. Duidelijk. Laurien Koster van het College Rechten van de Mens, voor Rechten van de Mens. Uh, ik herhaal dat website nog maar eventjes. zwangerenwerk.nl Daar kunt u ook uh, deelnemen aan peiling over zwangerschap en werk. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. 16 minuten over negen. Het is altijd een heidenskarwijn. Na een vakantie al uw digitale foto's rangschikken. Bij veel mensen komen de foto's op de pc of de laptop, maar dat was het dan ook. Terwijl je er meer mee kunt. Bijvoorbeeld een digitaal fotoboek maken. Er zijn mensen die daar verslaafd aan zijn. Het kost wel even tijd. Verslaggever Jeroen Schutheiser bezocht de fotoboekcentrale van de marktleider Galbelli in een oude hangar in Ippenburg. We staan nu naast een van de machines waar de fotoboeken worden afgedrukt. Ik zag net een huwelijksfotoboek, daarna kwam er de geboorte van een klein kindje. En nu komen er een aantal vakantieboeken langs. En je ziet hier de hele wereld aan je voorbij trekken. En ik vind dat elke keer weer enorm inspirerend om te zien. Ik vind sommige kleuren lelijk. Hoe is het qua druk? Wij proberen foto's zo natuurgetrouw mogelijk af te drukken. Dus rood en groen maakt u niet viller. Het aanpassen van kleuren is heel erg gevaarlijk. Met name omdat het gevolg daarvan kan zijn dat huidtinten er anders uit gaan zien. En dat is wel het laatste wat u wil. Dat u ineens een heleboel sproeten en rode vlekken in uw gezicht heeft. Ja, ik vind het geweldig. Het is een hobby van me. Daarom ga ik heel veel met vakantie, want dan kan ik ook fotoboeken maken. Het is verslavend. Daniel Scheijen. Dit is groeiende business, hè. Nieuwe economie. Dit is zeer zeker de nieuwe economie. Er wordt steeds meer digitaal gefotografeerd. U danst een beetje op het graf van het fotorolletje. Dans nou, dansen op het graf zou ik het niet direct willen noemen. Maar het fotorolletje is vervangen door een geheugenkaart. Die, die vroeger afgedrukte foto's en negatieve, zijn ja, vervangen door beeldschermen. Maar gelukkig steeds meer door uh, gedrukte fotoalbums. Hoe groot is die markt uh, inmiddels? Wij schatten die markt in op ongeveer zo'n 150 miljoen euro dit jaar. Met een groei jaarlijks van 20, 25 procent? Daar mag je aan denken, ja. Terwijl ik heel veel mensen ken die foto's maken op vakantie. En als ze thuiskomen zetten ze die op de pc. That's it. Ja, ik ken die mensen ook. En gelukkig zijn er steeds meer mensen die het zonde vinden... dat ze die foto's die ze maken op vakantie daarna eigenlijk nauwelijks meer bekijken. Nou ja, heeft u wel eens 2200 foto's uitgezocht? Ja. Ik snap dus wel dat mensen die vinden dat een hoop gedoe en moeilijk en het kost vreselijk veel tijd. Het uitzoeken van die foto's is inderdaad uh, uh, iets dat heel veel tijd kost. Uh, maar wil je je vakantieavonturen met mensen delen, zul je dat toch moeten doen? Want hoe vervelend is het als je bij iemand komt die zijn laptop openklapt en zegt... zal ik je mijn vakantiefoto's even laten zien? Ja, ik moet ze wel nog uitzoeken. En dan komen er 2200 foto's voorbij, waarvan 18 keer dezelfde foto van een of andere leeuw in Afrika. Nou, dan heb ik het vrij snel gehad, kan ik u vertellen. We zijn uh, vorig jaar naar Thailand geweest en toen hadden we er samen... 6000 bij elkaar. 6000? Ja, erg, hè? Vijf, zes jaar geleden was dat helemaal nieuw, hè? Zo'n digitaal fotoalbum. Wij hebben absoluut kinderziektes gehad uh, in de tien jaar dat we hier inmiddels mee bezig zijn. Helaas gebeurde het in het verleden wel eens dat de verkeerde omslag om het verkeerde boek terecht kwam. Dus uw vakantiefoto's hadden ineens de kaft van mijn huwelijk. Nou, dat soort dingen zijn kinderziektes. Inmiddels zijn die allemaal opgelost, maar dat is natuurlijk heel vervelend. Ook bij dat soort in elkaar genaaide boeken kwam het wel eens voor dat een paar keer losliep. Meneer Scheijen, ik zag net een bord hangen. Best getest Consumentenbond, maar dat was uit 2008. Dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. Helaas kwamen we er in de afgelopen test van de Consumentenbond iets minder goed uit. En stonden we op een plaats ergens geloof ik in de top 5. De ontwikkelingen gaan zo snel hè, tegenwoordig. Wanneer is dit nou weer passé? Ja mensen vragen ons dat al vaker en zeggen goh social media, Facebook, iedereen plaatst daar zijn foto's. Wij merken dat de type foto's dat op Facebook wordt geplaatst heel anders zijn dan de boeken die wij hier afdrukken. De meest dierbare momenten die deel je toch niet zomaar op internet met iedereen. Ons boek doet het over een jaar of tien nog. Of uw computer, uw iPad of Facebook het dan nog doet is nog maar de vraag. Nou, zijn mensen die wel al die details delen, hoor. Gewoon lekker op Facebook alle foto's. Daniel Scheijer van Albelly hoorde u. Over nieuwe economie gesproken, de productiehal bij Den Haag... wordt verder uitgebreid. En het bedrijf heeft op dit moment zelfs 26 vacatures... voor onder meer IT en marketing. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Hoe staat het met het klein aantal files dat je hebt uh, Nou, het is nog wat vandaag. minder geworden, nog wat minder geworden. Er stond even een auto stil op de A20, Gouden richting Hoek van Holland... bij knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer. Alle reishokken zijn weer open. Consequent blijft de file op de A58, Breda richting Tilburg. Tussen de knopen de Galder en sint annebos 7 kilometer. De rechter reishok is dicht. <kliek> Verkeer richting Tilburg kan het beste omrijden via de A16 en de A59. 9 minuten voor half 10. dadelijk gaan we nog even naar Minor Remmers bij de Powerboot op Scheveningen. Eerst naar He's So Shy en de Pointer Sisters. Het NOS Radio 1-journaal. Wist je helemaal niet, Marno Remmers? Heb jij al 200 pk onder je in Scheveningen? <laughs> nee, nee de, de, de, de, vooral heren zijn nog druk aan het schroeven... en aan het, hier en daar zelfs nog een slijptol bij het Duitse team. Het, en er komt, net, er komt net nog een vrachtauto binnen gereden, zie ik. Een team komt hier weer aan, terwijl Bas Verheul als organisator er maar druk mee is. Uh, Silverline uit uh, de UK. Die komen nu binnen? Die komen nu binnen. Wat zijn de favorieten? Uh, ja, dat is moeilijk. Ik mag als organisator natuurlijk niet... Uh, ja, je mag eigenlijk niks voortrekken natuurlijk. Hè? De Italianen met twee teams, ik heb Duitsers gezien en de Engelsen. Ja, correct. Dat is uh, wat er op dit moment binnen is. Er zijn nog schepen onderweg, maar uh, we hebben in ieder geval een goed startveld. Het startveld van vandaag, want vandaag is de eerste race. Die is vanmiddag, hè? Die is vanmiddag, ja. Uh, uit mijn hoofd om... 3 drie uur hebben we de powerpol. Dat wil zeggen dat ze de snelste tijden neer gaan zetten. En om zes uur is de eerste race, want we hebben even een pauze omdat uh, koningin, uh, oh, sorry, prinses Beatrix langskomt. Oh ja, kijk. Nou, nou, sorry, sorry, niet hier. Maar die gaat, die heeft, uh, gaat een monument uh, onthullen. Oh, dan moet het even rustig zijn. Absoluut. En daar, daar hebben we onze volledige medewerking voor, uiteraard. Ja, ja, maar daarna gaat het los. Daarna gaat het los, absoluut. Ja, ja, en dat tot en met zondag. En dan weten we wie hier wereldkampioen wordt. Exact. Om half drie zondag is hier uh, de kroning van de wereldkampioen uh, door uh, de wethouder hier. Ja, niet door de prinses. Nee. <laughs> Okay. Nou, misschien, misschien de koning, hè? Die, is, uh, die is van het water. Ja, dat is waar. Ja, ja. goed nou ja, ik, ik hou de organisatie alleen maar op. Succes. Dank je wel. De heiskraanmachinist zit er al helemaal klaar voor... om de schepen, de boot, het water in te takelen. Wat weegt zo'n boot? Uh, dat zal ongeveer 2000 kilo zijn. Dus, uh, het zijn geen topgewichten, maar ja, het moet ook snel zijn hè, in het water. Ik zag de Engelsen net bezig druk aan de sleutel aan de motor. wordt er nou nog bij elkaar gekeken? gejat, gespioneerd? Nou, ik denk in, in het verloop van het jaar dat ze wel wat naar elkaar kijken. En, uh, iets wat goed lukt, uh, wordt natuurlijk snel uh, uh, getracht te achterhalen. Ja. Ik praat nu met Johan Coenradi. Die is ook pilot, piloot van zo'n soort schip, boot. Maar dan in de Formule 2-klasse op de binnenwateren. De sport was in de jaren 70 Onnoemelijk populair, toen stond het rijen dik en daarna is er de klad ingekomen. En nu hoopt de organisatie met dit evenement. Het is voor het eerst dat het wereldkampioenschap op Open Zee in Nederland wordt gehouden, dat daarmee de sport nieuw leven wordt ingeblazen. Gaat dat lukken? Uh, nou, dat mag ik hopen, uh, laten we zeggen. Na drie jaar voorbereiding uh, uh, wat betreft deze klas hier naartoe te halen. Want in 2011 zijn ze er al mee begonnen. Toen kwam de Waddenzeevereniging, die stak er een stokje voor. Die wilden, vonden het allemaal niks. En milieuorganisaties zagen het niet zitten. Toen, er is ook nog heel veel gedoe geweest met vergunningen. Maar hier in Scheveningen kon het dus eindelijk wel. Ja, nou ja, goed, uh, ook in de NLD destijds kon het wel. Uh, uh, het was zo dat uh, alle aangespande zaken, tussen haakjes, uh, laten we maar zeggen... Uh, dat die ook ongegrond uh, bleken te zijn. En dat is ook zo, dat wisten we als organisatie ook wel. Maar ja, uh, het is wel Nederland. En Nederland zit uh, wat dat betreft vol met procedures. Die duurden gewoon te lang om te weerleggen... zodat de organisatie nou door kon gaan. De sponsor haakt inmiddels af... Ja, dan haakt de sponsoring en uh, de investeerders haken dan af... Uh, omdat uh, nou ja, partijen erin slagen om de boel te vertragen. Want dat was eigenlijk de hele opzet. Ja, ja. Maar nu kan het wel doorgaan. Johan Coenraad is hier als jurylid, zit straks in de juryboot. Straks de eerste race. Wat is het belangrijkste om op te letten als jurylid? Uh, nou ja, de, de jury die dient de regels uh, te hanteren als er conflicten ontstaan. Dat er dus geen, niet vals gespeeld wordt... Ja, het is uh, de, de race-director uh, die dus uh, let op de uh, gewone gang van zaken, uh, uh, hoe dat uh, de reglementen worden nageleefd. Als er een conflict is uh, tussen teams, dan zal een jury moeten beslissen. Wie Wat dat... kan een conflict zijn bijvoorbeeld? Uh, een inhaalmanoeuvre die niet volgens de regels uh, uh, ging. Volgens... Wat mag niet, noem eens iets. Uh, nou ja, bijvoorbeeld als een uh, achterliggende boot uh, uh, de leidende boot blokt, um, maar het kan ook tussen twee uh, onderlingstrijdende boten zijn dat er op de verkeerde manier wordt ingehaald. Uh, nou, dan kan het zijn dat de, de, degene die voor ligt om een collisie te vermijden aan de kant gaat en uh, de tweede ermee vandoor gaat. En dat kan dan een uh, protest opleveren en dan moet de jury kijken wie er gelijk had. Oh ja, nou, achter mij is, uh, is druk de inschrijving doende. De brandweer is al een kijkje komen nemen. Ik zie de wedstrijdcommissaris, dat is een Belg, hè? Ja, dat is uh, Jean-Marie van Lanker. Die, uh, nou, die zit uh, denk ik al zo'n 40 jaar in het vak. En uh, begeleidt al sinds jaren dacht uh, offshore races. Is het nog een probleem met het weer? We staan onder een knalgele paraplu... Het zijn uh, plaatselijke buien, uh, laten we maar zeggen. Dus, maakt voor de race niks uit? Voor de race aan zich maakt het niks uit. Het is uh, wat minder uh, comfortabel voor de teams en voor uh, de mensen die ermee te maken hebben. Johan, een hele mooie race toegewenst. Bedankt. Ja. Het hele weekend gaan ze los in Scheveningen. Wie kan kijken, het is gratis toegankelijk en ze scheuren vlak langs de kustlijn. Prachtig. Minor Remmers, neem wel een paraplu mee, hè, want het uh, blijft voorlopig even regenen. Mino Remmers, dankjewel. Zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 journaal. Ik wens u een heel fijn weekend. Met veel fijne bezigheden. Bijvoorbeeld luisteren naar Sven Kokkoman. Sven, goedemorgen. Dat geen, nou, wel nou, ik ga nou toch allemaal zeggen. maar. Ik dacht, laat maar. Goed, ik ga praten met de hoofddirecteur uh, van de IND... de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Want om half tien uh, presenteert die IND de jaarcijfers over 2012. En ik ben benieuwd hoe hij terugkijkt op uh, de afgelopen periode... na alle commotie ook. En in Amerika zijn de belastingkantoren vandaag gesloten... niet omdat er feestdag is of zoiets. Nee, de ambtenaren werken niet omdat er moet worden bezuinigd. Dat en meer. Zometeen bij de KRO. <laughs> en nog andere bezigheden. Zo is dat. Veel plezier ja, hè, dag. met die bezigheden. Het NOS-journaal nu. Jan van der Putten. Het grootste kinderopvangbedrijf in Nederland, Estro... schrapt 400 van de 3300 banen te vallen. Gedwongen ontslagen van leiders op de crash en de naschoolse opvang. Eerder verdwenen bij Estro al 750 banen. Toen ging het vooral om oproepkrachten op kantoren. Er is de laatste tijd veel bezuinigd op de kinderopvang. Die wordt steeds duurder. En daarom brengen ouders steeds uh, vaker hun kinderen ergens anders onder. 40 van het kalfsvlees en 13 van de biefstukken... is besmet met de ESBL-bacterie, blijkt door onderzoek van de Consumentenbond... in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Mensen worden er niet ziek van, van die bacterie... maar die kan er wel voor zorgen dat antibiotica niet meer aanslaan. En het geweld in Stockholm breidt zich steeds verder uit. Voor het eerst waren er vannacht rellen buiten de Zweedse hoofdstad. In het stadje Södertälje, op zo'n 10 kilometer van Stockholm... werd een auto in brand gestoken en er werden vernielingen aangericht. En ook in twee in Gothenburg waren vannacht branden En dat zijn de hoofdpunten. Nou, ook een best prettige bezigheid op dit moment is autorijden. Want volgens mij... Dat het bijna nergens ja, meer vast. Ja, het, het is bijna gedaan. Korte files nog bij Amsterdam en de rest staat bij Breda. Heeft te maken met de aanrijding op de A58. Op de A16 Breda richting Antwerpen staat voor Knopend Galder 2 kilometer. De A58 Breda richting Tilburg. Tussen de Knopend Galder en Sint-Annebos 7 kilometer. Daar is de rechte reis ook dicht na een aanrijding. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf Knopend Galder via de A16 en de A59.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 Ondanks alle commotie van de afgelopen tijd blikt de naar immigratie- en naturalisatiedienst, de IND, positief terug op 2012. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen hun eerste officiële buitenlandse bezoek. De Amerikaanse Belastingdienst is vandaag dicht wegens bezuinigingen en het ochtendumeur van Gunjeri. Het is bijna drie over half tien. Dit is de Caro. Hier is Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Delft. Of de ontwerper nu wil of niet, ieder ontwerp wekt emoties op bij de gebruiker. En die emoties die zijn belangrijk. Twitter met me mee, S. Kokkelman. En reactie en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgen Nederland. Na een jaar, dames en heren, vol protest en afgewezen asielzoekers... en verwaaide tentenkampen in Ter Apel en in Amsterdam... kijkt de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, positief terug op 2012. In het jaarverslag dat vandaag verschijnt wordt geconcludeerd... dat klant- en medewerkerstevredenheid zijn toegenomen. Hoofddirecteur Rob van Lind, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kunt u nou tevreden zijn... Als er een staatssecretaris bijna gesneuveld is, als er een uh, asielzoeker van Russische afkomst is uh, ge uh, gesneuveld, zal ik maar zeggen, door ophanging in zijn eigen cel, als er problemen zijn met een uh, computersysteem? Nou, ik, ik ben tevreden omdat uh, ik terugkijk op wat IND het afgelopen jaar allemaal gedaan heeft. En uh, ik denk dat het goed is om even te beginnen met het feit dat uh, de IND in heel veel zaken... dat zijn er ongeveer 300.000 per jaar, een beslissing neemt. In die grote aantallen uh, wordt in heel veel gevallen positief beslist. Um, in een aantal gevallen natuurlijk ook niet. Um, en wat je ziet in de media is dat met name die die uh, een, een klein deel van die afwijzingen, die komen in beeld en daar gaat de discussie over. En die nemen we ook buitengewoon serieus. Ja. Maar wat ik in het jaarverslag ook heb laten zien, is dat wij ook gestructureerd aan onze klanten vragen... hoe oordeel je nou over het functioneren van de IND. En daar komt een mooi, een positief uh, rapportcijfer uit. Ja, maar het is een jaarverslag. Het is geen klanttevredenheidsonderzoek, toch? Het, het is een jaarverslag, maar daar hebben we ook ver, uh, verslag gedaan... van ons klanttevredenheidsonderzoek, omdat wij dat heel belangrijk vinden. Ja. Ik vind dat de IND is een dienstverlenende organisatie is. En die moet dus ook heel goed met haar klanten omgaan. En dat is een van de dingen die we het afgelopen jaar gemeten hebben. Ja. Uh, nogmaals, daar hebben we een positief rapportcijfer op gekregen. En daar ben ik dan ook best trots op en wil ik ook graag laten zien in het jaarverslag. Ja, ik heb het jaarverslag uh, gelezen en uh, in de inleiding ja. schrijft u uh, ook dat u heel tevreden bent over de invoering van dat nieuwe computersysteem, dat Indigo. Het oude systeem is grotendeels vervangen door het nieuwe. Maar daar zaten ja, toch ook de problemen in de zaak Dolmatov. En daar is toch de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, in wiens opdracht u werkt, door in ja. de grote problemen gekomen? Nou, wa wat er um, uh, gebeurd is, is we hebben um, inderdaad een nieuw computersysteem ingevoerd. Uh, dat is een majeure operatie, hè, waar ik net al zei, uh, die in neemt in heel veel zaken, 300.000 per jaar een beslissing. Dan gaat het om hele grote aantallen. Ook als je bedenkt van hoeveel vreemdelingen die in het oude computersysteem zaten, die over moeten naar het nieuwe systeem. Dat zijn, gaat om 4 miljoen dossiers. Dan kunt u zich voorstellen dat dat een majeure operatie is. Daar hebben we best uh, vorig jaar de nodige problemen over gehad. Uh, want dat ging niet allemaal van een leien dakje. Maar die hebben we opgelost. En inmiddels draaien we volledig in dat nieuwe systeem. Juist, dus dat alle... is een. Alle problemen, zoals met de heer Dolmatov, zijn dus verholpen. Uh, Want er waren 300 andere gevallen waarin een vinkje was aangezet bij een systeem. waarbij die mensen als verwijderbaar werden uh, aangemerkt. Net als de heer Dolmatov. En dat was ten onrechte. Ja, nee, wat ik net zei. Uh, wat, uh, de, de transitie van het oude naar het nieuwe systeem was een majeure operatie. Uh, en dat dat nu goed loopt en dat we volledig in het nieuwe systeem zitten. Dat is een, een prestatie waar ik heel blij mee ben. Uh, dat laat onverlet dat juist bij zo'n hele grote operatie... er ook dingen blijken te zijn die nog niet goed gaan. Ja. En uh, een van die dingen was uh, het uh, beruchte vinkje. Uh, bij de zaak Dommertoff waar u over spreekt. En uh, nou, dat probleem hebben we nadrukkelijk onderkend. En daar ook maatregelen genomen om dat voor de toekomst te voorkomen. Ja. Maar is het niet een beetje raar dat er helemaal niks over staat te lezen in het jaarverslag? Uh, het, het jaarverslag gaat over uh, 2012 ja. um, en, um, uh, en de zaak Dolmato speelde daarna. Die speelde ja. in 2013 en daar is uitgebreid en heel open en transparant over gerapporteerd ja. in alle rapporten die erover verschenen zijn. Goed. Uh, laten we eens even naar de cijfers kijken. Het aantal asielverzoeken ja. is gedaald opnieuw. Ja. Dat uh, is een ja. trend van de afgelopen jaren. Ja, uh, is, is dat iets wat u tot tevredenheid stemt? Nee, daar, daar heb ik geen tevredenheid over of, of ontevredenheid. Uh, het aantal asielzoekers wat zich in Nederland meldt... Dat is vooral een reflectie van wat er in de wereld allemaal aan de hand is. Aan, aan brandwaarden en uh, situaties waar mensen zich uh, al of niet uh, terecht uh, onveilig voelen. Ja. Uh, en da dat, uh, dat zie je niet alleen in Nederland, dat, uh, dat speelt in uh, alle Europese, Westerse landen. Ja. Uh, dat, hoe het in de wereld is, uh, dat bepaalt hoeveel asielzoekers er komen. Ja, met name nog uit Irak uh, en uit Somalië. Ja, klopt. Irak, uh, Afghanistan, Somalië, Iran zijn uh, voor ons uh, landen waar veel mensen uit uh, komen. Wat zijn de cijfers? Hoeveel zijn er uh, bijgekomen? Aantal asielverzoeken in 2012? In, in 2012 zijn er zeer, uh, iets minder dan 10.000 nieuwe aanvragers geweest. Daarnaast zijn er een, ruim 3000 mensen die een tweede of volgende asielaanvraag hebben ingediend. Maar die waren dus al in Nederland in de procedure. En wat opvalt is dat het uh. aantal permanente verblijfsvergunningen iets is gestegen. Weliswaar licht, maar toch. Het, um, uh, dat klopt, daar, daar zitten kleine verschuivingen in. Um, maar uh, ja, wat dat betreft, uh, ik, ik zei al, het gaat om grote aantallen. Daar zitten van jaar tot jaar zitten daar kleine uh, verschuivingen in. Dus uh, wat dit jaar een kleine stijging kan zijn, kan ook uh, heel makkelijk volgend jaar weer een kleine daling zijn. Juist. Uh, nou is er dus. natuurlijk veel politiek debat over het strafbaar stellen van illegaliteit. Dat is op dit moment druk in bedrijf. Uh, hebt u daar ook nog ja. uh, een adviserende functie in eigenlijk, of niet? Nou, nou uh, uiteraard laat de staatssecretaris zich door uh, al zijn ambtenaren... Uh, waaronder uh, de uitvoeringsorganisaties uh, adviseren. Ja. Maar uiteindelijk de, de discussie en, en de keuze in een onderwerp... als strafbaarstelling en illegaliteiten is nadrukkelijk een politieke. Ja. Hoe luidt uw advies? Nou, dat uh, is niet aan de orde om... Uh, de ambtelijke adviezen die wij verstrekken aan de staatssecretaris... om die uh, publiekelijk bekend te maken. Daar was ik al bang voor, maar ik dacht ik probeer het toch ja. even. Ja, nee, goede poging, maar <laughs> helaas mislukt. Ja. Uh, bij het aantal permanente verblijfsvergunningen... Uh, dus mensen die hier gewoon definitief mogen blijven... Uh, kunt u daar ja. ook iets zeggen over het aantal gevallen... waarin uh, de staatssecretaris van zijn discretionaire bevoegdheid... gebruik heeft gemaakt, namelijk de bevoegdheid die een staatssecretaris oh. heeft... om um, een verblijfsvergunning toe te kennen? Nou de, de, de, dat gaat om uh, uh, enkele uh, tientallen tot honderd tot gevallen. Uh, maar dat, dat verandert natuurlijk ook per, per keer. Uh, wat je heel sterk ziet is dat de staatssecretaris daar, uh, de, deze staatssecretaris uh, op een uh, vergelijkbaar uh, aantal. Uh, inwilligingen zit als uh, zijn voorgangers. Juist, dus daar is geen vermindering of uh, vermeerdering zichtbaar. Het, zijn er enkele, nee. het, het is een kleiner uh, honderdtal. Uh, dat is een redelijk stabiel uh, uh, beeld. Ja, klopt. Goed. Uh, concluderend, uh, er is natuurlijk een hoop gedoe geweest over de uh, IND. Maar u bent tevreden over 2012? Dat Indigo, dat uh, computersysteem, dat is uh, ingevoerd. Dat was een grote operatie. De fouten zijn eruit gehaald, zegt u met zoveel woorden. Het aantal asielverzoeken is uh, opnieuw licht gedaald. Met name uh, mensen uit uh, Irak, Afghanistan, Somalië en Iran doen nog steeds een beroep om hier uh, op politieke gronden te mogen blijven. Het aantal verblijfsvergunningen ja. is iets uh, gestegen. En het aantal uh, discretionaire uh, beslissingen van de staatssecretaris is eigenlijk net zo groot als van zijn voorganger. Dat klopt. En u hebt ja. ook nog wat geld overgehouden, een half miljoen, want u hebt ze zuinig gedaan, gewen. We, we, we, we hebben inderdaad, uh, dat is natuurlijk een belangrijke opgave voor een uh, overheidsorganisatie om keurig binnen de begroting te blijven. En ik ben er trots op dat we voor derde, op een volgende jaar, uh, een positief resultaat hebben. Dus netjes met ons geld zijn omgegaan. Oké, okay, ondanks de, het feit dat bij het grote publiek beelden van uh, afgewezen asielzoekers in Teapel, Apel, uh, tentendorpen in Osdorp, uh, misschien wat langer op het netvlies blijven staan. Ja, maar ik denk dat het toch goed is om te benadrukken... van al die asielzoekers uh, willigt Nederland 40% in... En als je kijkt naar wat er in Europa speelt, uh, het Europees gemiddelde ligt op 27 procent. Dus dat maakt ook de discussie over in, in een debat als Dommerthof en uh, alle andere aandacht die er de afgelopen maanden is. En waar het op zich ook prima is dat daar het debat over gevoerd wordt. Maar daar is uh, wel heel nadrukkelijk een beeld geschetst alsof uh, de IND een afwijzingsfabriek is. En er werden zelfs woorden gebruikt als dat mensen er onverschillig hun werk doen. En daar. Wil ik stellig afstand van nemen. Eén, hoezo afwijzingsfabriek als wij eh, 40% in willen gaan, terwijl Europees gemiddeld 27% is. En twee, ik ben er stellig van overtuigd dat mijn mensen niet onverschillig werk doen... ...maar staan voor de zorgvuldigheid van de procedure. Ze voeren het beleid uit wat regering en Kamer hebben vastgesteld... Maar dat doen ze op een buitengewoon zorgvuldige en betrokken wijze. En ik moet zeggen, ik vind het dan ook wel pijn doen... als uh, dat soort makkelijke beelden... die naar mijn smaak volstrekt onterecht zijn... Uh, de boventoon voeren. Dus het is ook goed om daar de andere kant tegenover te zetten. En dat doet u vandaag middels het jaarverslag. Ja. Rob van Lint, hoofddirecteur van de IND. Ik dank u zeer. Tot de dienst. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Twee jongens van 13 zijn woensdag opgepakt... omdat ze een nepwapen bij zich hadden. Welke eisen stelt de politie eigenlijk aan speelgoedwapens... om er mee over straat te kunnen? Dat is de vraag aan Evi Elschot. En die is van de landelijke politie. Volgens de wet mag een nepvuurwapen er niet zo uitzien als een echt vuurwapen. En dan maakt eigenlijk de kleur niet eens zo heel veel uit, want een kleur kun je natuurlijk aanpassen. We zien dat nepvuurwapens niet uh, zelden worden gebruikt bij misdrijven. En u moet zich voorstellen: zeker tijdens een stressvolle situatie is het helemaal niet zo heel erg goed te zien of het een nepvuurwapen is of een echte. Het gaat hierbij dan dus ook niet om de kleur, bijvoorbeeld een. Een roze, kalasjnik of ik zeg maar wat. Maar het gaat echt om de vorm. En het gaat erom wat je ermee zou kunnen doen. Bijvoorbeeld inderdaad dreigen tijdens een misdaad. Al het antwoord van de landelijke politie heeft ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Delft. En daar is Roy Heerkens. Een potlood. Dat klopt. Een potlood is een mooi voorbeeld van een product... wat sterke emoties kan opwekken. Ik vraag aan mijn studenten... Neem iets mee wat jou een goed gevoel geeft. En dan nemen ze allerlei dingen mee. En één student nam een heel simpel zwart potlood mee. Dus ik vroeg, waarom wekt dit dan een goed gevoel op bij jou? Hij zei, nou, dat zal ik laten zien. Dus hij legt dat potlood op de tafel en er gebeurt niks. Dus ik zeg, ja, en? En hij pakt nog een potlood, ook een zwart potlood. Dat eerste potlood wat hij pakte, was zeskantig. Dat tweede potlood was rond. Hij legt het ernaast, begint te rollen en het valt op de grond. Hij zegt, ja, kijk, dat is balen. En dat andere potlood, dat valt niet, dat is slim ontworpen. En daarom wekt dat een goed gevoel op. Of het on de ontwerper het nu wil of niet, ieder product wekt emoties op bij de gebruiker. Emoties zijn heel belangrijk, want als iets niet het goede gevoel opwekt, dan kopen mensen het product niet. Of als ze het al gekocht hebben, dan gebruiken ze het niet meer. U bent industrieel ontwerper en u meet ook wat die emoties zijn bij bepaalde producten, bijvoorbeeld bij auto's. Klopt, ja. We hebben een instrument waarmee we veertien verschillende emoties kunnen meten. En daar kunnen we eigenlijk ieder product mee doormeten. Er zijn ook veel producten die ogenschijnlijk weinig emotie bij mij oproepen. Een paperclip, een lantaarnpaal, een bankje in het park. Ik bedoel, je kunt er lekker op zitten, maar ik heb er niet direct een emotie bij. Ja, veel producten die zijn ook een context voor emotie, zoals dat bankje. Wekt niet zelf een emotie op, maar stelt je wel in staat om iets te doen wat een gevoel opwekt. En dan is het ook nog eens zo dat heel veel producten pas een emotie gaan opwekken... op het moment dat ze niet meer doen wat je verwacht dat ze gaan doen. En ook dat is emotie. Dus je wasmachine, als hij niet meer doet wat hij moet doen... dan ben je ontevreden of je bent teleurgesteld of je bent boos. En ook dat is een emotioneel aspect. Welke emotie zorgt er nu voor dat een product het best verkocht wordt? Dat verschilt tussen producten hè? en dat verschilt ook tussen mensen. We hebben in, Bijvoorbeeld in Japan hebben we een meting gedaan... en toen bleek dat bepaalde auto's in een bepaald segment... het best verkochten als ze verveling opwekten. Dus mensen willen niet altijd verrast worden. Dat, dat hangt af van het product en van de doelgroep. Dus mensen vonden het juist prettig om in een onopvallende, wat saaiige auto te rijden? In dat geval wel, en dat zie je natuurlijk in Nederland ook wel op de weg. Ja. Mensen denken heel vaak goed te weten wat ze willen in producten... maar dat is heel erg gebaseerd op wat er al is... En wat ze nodig hebben, is soms iets anders. En dat is, dat is eigenlijk de kern van het ontwerpen voor emotie. Is dat je als ontwerper in staat bent om te onderscheiden... wat heeft mijn gebruiker uiteindelijk echt nodig... in plaats van wat zegt hij dat hij wil hebben. Ja. We hebben een goed voorbeeld hier op de tentoonstelling. Want er staan allerlei producten, staan er her en der hier door het gebouw om te bekijken. Een rolstoel voor kinderen. Ja, dit vind ik een heel mooi voorbeeld. Dit is een rolstoel die is ontworpen door een van onze afstudeerders, Eva Dijkhuis. Zij heeft gekeken naar de emoties die kinderen hebben ten aanzien van hun rolstoelen. En zij kwam tot de ontdekking dat eigenlijk een hele belangrijke emotie wordt opgewekt door het feit of je onafhankelijkheid uitstraalt met een rolstoel. En bestaande rolstoelen wekken heel veel minachting op bij kinderen... omdat die hebben van die grote handvatten en dat drukt natuurlijk afhankelijkheid uit. Dus zij heeft een rolstoel ontworpen met een duwbeugel. En die beugel kan je omlaag schuiven, dan verdwijnt die achter het zitje. En dus als kinderen alleen daarmee aan het, uh, aan het rollen zijn... dan zijn ze volledig uh, onafhankelijk. En dat werkt een heel mooi gevoel bij ze op. Ja. Het ziet er mooi uit, praktisch. Het werkt een goed gevoel op. Ja, dus, het, dus het is niet alleen heel handig... Uh, het is niet alleen mooi, maar uiteindelijk stelt het jou in staat om te zijn wie je wil zijn. Dus gaat het over het identiteitsniveau. En dat is de kern van het ontwerpen voor emotie. Dat je mensen in staat stelt om te zijn wie ze, wie ze willen zijn en wie ze zouden kunnen zijn. Professor Pieter Desmet, vandaag uw rede van de leerstoel Design for Experience. Ik wens u een hele mooie dag. Dank u wel. Bijdrage was dat van Roy Heerkens. Straks de Belastingdienst in Amerika is vandaag gesloten wegens bezuinigingen. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1975. De Tweede Kamer is vanmorgen het grote debat begonnen over de vervanging van de 138 Starfighters door voorlopig 84 F-16 toestellen. Deze dag in 1975 besluit het kabinet Den Uil nieuwe vliegtuigen te kopen in het dorpje Marsum. Dat is onder de rok van vliegbasis Leeuwarden. Maakte Geert Wef Verf van de commissie Geluidshinder Vliegbasis Leeuwarden zich aanvankelijk nauwelijks zorgen over de komst van die F-16. Daarvoor vloog de F-104, de Starfighter op vliegbaars Leeuwarden, en dat was een heel slecht vliegtuig. Die maakte heel veel lawaai, vonden we ook een onveilig vliegtuig. We noemden dat wel eens de vliegende doodskist. Um, dus in die zin zagen wij de komst van de f die zagen wij, uh, zagen wij niet uh, heel scherp tegemoet. Wij merkten al snel dat de F-16 minder geluid maakte. Dus wat dat betreft was het voor ons een welkome vervanging van de F-104. Maar net in, in 1978 toen die F-16 kwam voor het eerst op leeuwarden, kwamen de milieunormen kwamen ook los waaruit bleek dat uh, bepaalde geluidszones... daar mochten geen woningen in staan. En dat punt, dat, dat was nou net het punt, daar stonden bij ons halve dorpen in. Die moesten afgebroken worden dus. En uh, daar hebben wij fel tegen gestreden. En dat is uiteraard, uh, uiteindelijk is dat gelukt om de geluidszinnen te verminderen. Minder vluchten met F-16. Dan uh, oorspronkelijk de bedoeling was. En de woningen mochten blijven staan. We moesten wel geïsoleerd worden. En ook niet een klein beetje, heel zwaar geïsoleerd. En we hebben meer dan 900 woningen geïsoleerd in, in al die jaren. Na die geluidsisolatie was het wonen in Maxim wel een stuk en ook in een stuk comfortabeler geworden. Maar dat gold natuurlijk alleen als je in huis was de ramen dicht had, op dat moment hoorde je ook geen vogeltjes buiten meer vliegen, dus dat was uh, nog een hele vreemde gewaarwording voor ons. Als je dan buiten kwam, dan had je natuurlijk weer het, uh, het volle geluid op je, en vooral uh, op het moment dat uh, de toestellen startten, want toen hadden we nog veel meer toestellen dan nu, um, Ja, dan kon je echt tien minuten, kwartier of twintig minuten achter elkaar eigenlijk geen woord tegen elkaar zeggen. We hebben ook wel uh, met de schooljeugd uh, gehad dat we zeiden, gosh, de schooljeugd moet eigenlijk niet vrij kwet uh, de pauze hebben op het schoolplein als de vliegtuigen starten. Want dan worden ze gigantisch in dat kwartier belast met geluid. Die isolatie had ook weer een keerzijde dat het je meer benadrukt hoe erg het geluid wel niet was als je buiten de woning kwam. We zijn bang voor de komst van de JSF, omdat die uh, een veel zwaardere motor heeft, die veel meer geluid maakt dan de F-16. In Nederland liggen rondom de militaire vliegbasis geluidscontoren. En dat betekent dat de fancy maar een bepaalde hoeveelheid geluid mag maken met de vliegtuigen. En met de F-16 past dat allemaal net, maar met de JSF gaat dat lang niet passen. En daardoor zullen ze heel weinig kunnen vliegen, dan moeten ze veel aan de grond blijven. En zal heel veel gebruik moeten worden, gemaakt worden van worden Geert Ver van de commissie Geluidshinder, vliegbasis Leeuwarden... over de komst van de F-16. Het kabinet Den Uil besloot die nieuwe vliegtuigen te kopen... deze dag in 1975. just about enough of sweet. Why did you stay van de pipets. Het is uh, zes minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1. Elke Amerikaan, dames en heren, die belastingschuldig is... moet uiteraard betalen, maar de IRS... de Federale Belastingdienst van de Verenigde Staten... is vandaag dicht wegens bezuinigingen. Michiel Vos, correspondent in New York. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dit? It's furlough Friday. Dat betekent dat vandaag meerdere diensten van de overheid, en waaronder de belastingdienst... verplicht uh, iedereen verplicht verlof neemt, onbetaald natuurlijk... en thuis moet blijven. Ambtenaren blijven en thuis. Meer dan 100.000 ambtenaren vandaag... binnen het federale ambtenarenapparaat... moeten vandaag uh, verplicht thuis blijven. Waaronder dus min of meer alle uh, ambtenaren die werkzaam zijn bij de IRS... de Amerikaanse Belastingdienst. En dat ja. zijn er zo'n beetje 90.000. Juist, en dat is allemaal om... Uh, uh, Vanwege bezuinigingen? Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Dat Juist, zou, hier dus in, hier heel, in Nederland zou het land echt te klein zijn als dat zou gebeuren, hoor. Nee, dat, dat, is, dat, is, dat, dat zeg je heel goed. In Amerika wordt dit min of meer geaccepteerd. En als uitkomst, praktische uitkomst zeg maar van een ellenlang debat... wat al jaren plaatsvindt over hoe kunnen we het begrotingstekort uh, verkleinen... hoe kunnen we het financieringstekort verkleinen... Nou, uiteindelijk is afgesproken dat er... Er zijn eigenlijk geen afspraken gemaakt. En daardoor wordt er verplicht bezuinigd over alle departementen, alle ministeries en dus ook de Belastingdienst. Ja. En... en die hebben dus maar bedacht dat ze als oplossing dan dus mensen inderdaad verplicht een paar dagen per jaar thuis houden. Ja, en als je nou aangifte moet doen vandaag en moet betalen? Dat kan niet. Je moet, Ja, de deadlines voor aangiftes blijven gewoon bestaan, heeft de Belastingdienst gezegd. Je moet gewoon op tijd blijven betalen, wat die deadlines ook zijn. Er zijn allerlei deadlines, klein en groot, voor allerlei verschillende belastingen gedurende het hele jaar. Ja. Maar er wordt vandaag de telefoon niet opgenomen, de belastingtelefoon is dicht. Er worden geen aangiftes behandeld, er worden geen teruggaves behandeld, er wordt helemaal niks behandeld. Ja. Alle Belastingdienst, alles is dicht. Dus leuker kunnen ze het daar niet maken, makkelijker ook niet vandaag. En dan nou begrijp ik dat een deel van de dienstverlening van de IRS al uh, eerder is wegbezuinigd. Oude mensen schijnen niet meer te worden geholpen met het invullen van een aangifte. Klopt dat? Dat klopt, inderdaad. Er is al meer bezuinigd op de IRS. En dat gebeurt volgens een deel van Politiek Amerika, rechts Amerika, Conservatief Amerika, met eigenlijk de instemming van die hoek, zeg maar. Die zeggen, luister, de democraten doen heel moeilijk over dat we geen dag de IRS, de Belastingdienst kunnen missen. Dat is allemaal onzin. Deze sequestration, deze, hè, deze bezuinigingsrondes, waar dit uit voortkomt, is eigenlijk prima. We zien eigenlijk hoe overbodig dit soort diensten eigenlijk zijn. Nou goed, hè, je begrijpt dat er in, het, in conservatief Amerika een enorme. Weerstand is tegen alles wat met federale belastingen heeft te maken. Dat heet een soort Big Brother-achtig idee. Nou, en die zeggen: dit soort, dit soort dagen zijn heel goed. En dat maakt de Amerikanen duidelijk dat we eigenlijk best een dagje zonder. En misschien wel langer zonder de Belastingdienst kunnen. Juist. En werknemers hebben dat allemaal maar te accepteren? Ja, die hebben geen keus. Je moet dus verplicht naar huis. Uh, en dat komt nog een paar keer meer voor dit jaar. Er gaan nog vijf dagen volgen, geloof ik. En als het moet, misschien nog wel meer dagen. Tenzij er wordt een, een, een furlough fix wordt afgesproken. Dat betekent dus dat sommige diensten zijn inmiddels uitgesteld van deze bezuinigingen. En dat zijn bijvoorbeeld de vleesinspecteurs. Die zijn kort geleden met een klein repareringswet, reparatiewetje, zeg maar uitgesteld uh, van deze bezuinigingen. Ja. En die, moeten dus, die mogen dus wel uh, blijven werken. Goed, de berichten vanuit de Verenigde Staten worden alsmaar merkwaardiger... van het afluisteren van journalisten tot belastingkantoren die dicht zijn. Ja, dat kan ook doen. <laughs> Ga lekker slapen weer, want het is midden in de nacht bij jou. Dankjewel, Michiel. wel, dank. Dames en heren, koning Willem-Alexander en koningin Maxima... brengen hun eerste officiële buitenlandse bezoek. En Freek de Jonge komt er sinds kort vanuit dat hij een mecenaas is... voor de kunstsector. Allemaal in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons hier op Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.